4 uur. Christian Wonenbakker met het NOS-journaal. In Turkije is een gekaapte veerboot voor anker gegaan in de buurt van Istanbul. De 18 passagiers en zes bemanningsleden brengen daar de nacht door. De boot werd gistermiddag op de zee van Marmaris gekaapt... na vertrek uit de havenstad Izmit. Wat de kapers willen is niet duidelijk. Ze hebben tot nu toe alleen gevraagd om brandstof, voedsel en hulp... bij het oplossen van een probleem in de machinekamer. Volgens de Turkse minister van Verkeer zeggen de kapers dat ze lid zijn van de PKK...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 Overdag in het oosten veel ruimte voor de zon. In het westen ook enkele wolken, wolkenvelden. Het wordt 7 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 7, 4, 7, the is ready for the Nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in uur 3 van Nachtvluchten van zaterdag 12 november 2011. De 316e dag van het jaar. De dag waarop Sinterklaas aankomt in Dordrecht dit keer. Maar dat is later vandaag. In dit uur van Nachtvluchten is Niel-Gun Niel op bezoek bij de onnavolgbare zusters Kaat en Anna Schalkens. De beide dames maakten gedurende vijf jaar voor de VPRO de vrijdagnachten op Radio 1 onveilig. De in Turkije geboren schrijfster en cabaretière Nilbun Yerli... vierde gisteren 11 november haar 42e verjaardag. En op haar verjaardag speelde zij in de kleine komedie... de première van de voorstelling weer met Henk. Daarmee toert ze tot en met half april 2012 door het land. De nachtzusters komen in december met hun reprise van meer donkere dagen. We gaan nu terug naar de tijd dat op de vrijdagavond laat vanuit Studio Amstel in Amsterdam nog wekelijks op Radio 1 en 2 het programma De Nachtzusters te beluisteren was. Het is 26 mei 2000. Het is druk in de studio met een meer dan enthousiast publiek. Luistert u naar Niel Gunjerli en De Nachtzusters. <middels> om rond te hangen bij meneer Blas. Sister, Trouwens, Je ziet er sowieso een beetje blabberd uit. Die trap af, dat ging ook Ik voel me lekker, een beetje hè. pips. Ben ik ook pips? Nou, pips is niet het woord. Hip, pips. Ben ik niet pips? Je ziet eruit alsof u niet helemaal goed geslapen hebt. Nou, dat zeg ik net tegen die jonge lui hier die er zitten. Als zijn er weer veel... Ach ik ja zeg, zo heel 1, 2, 3, nou een hoop. Ik heb echt niet, zo... ja. niet zo heel goed geslapen. Ik heb gewoon niet zo heel goed geslapen. Ja, nou u het zegt, ik heb vannacht ook niet echt een lekkere nacht gehad. Nee. Nee. Maar was nee, er misschien, misschien moet we daar toch iets aan doen, want... Dralon en, en Trivira 2000, dat accordeert niet ja, samen. Ja, maar trek dan ook geen Trivira 2000 nachtjapon aan. Nee, maar zus, ik kan geen dralen verdragen, dat weet u. Ik ben allergisch voor dralen. En ik wil geen trivier uit 2000, want die kun je alleen in blokjes krijgen. Ja, ja, maar ik vind het ondertussen ook... Ik vind het ook gevaarlijk worden. Waarom? Kijk, het is tot daar aan toe dat als we een keer tegen elkaar schurken... dat zo knettert. Dat vind ik wel, dat vind je... Maar vannacht sloeg het echt vonken. Nee, dat... zo'n schroeilugthang in de bedsteen. Maar dat komt dan door u, want u bent allergisch, ik niet. U hebt toch ook een keer gehad dat ik dacht dat u getatoeëerd was ja. in het gezicht? Ja, ja, ja. Toen had ik gewoon s'nachts tegen uw dralen aangelegen. Nou, nou, de knopen stonden in het gelaat. Nee dat, was, nee, dat was niet best. Nee. En u zit soms ook zo... Ja, als ik nou toch... We hebben het er even over. Hebben we het er even over? Dat ja, het moet, dat moet. Waarom ligt u zo te schurken met uw buik tegen de beddenplank? Met gewoon uw... om het kruim eruit te krijgen. Maar toch niet uit uw navel. Ja, dat, dat, dat verzamelt zich s'nachts in alle holtes. Dat is morgens ook van die poes in het oog. Ja, dat heb ik altijd. Ja, ja. Die, die... Nou, dat is al die holtes die stilstaan, daar verzamelt zich s'nachts het kruim in. Dan had je toch niet zitten ge... Jeukt dat. Ja, het jeukt vreselijk. Kan trouwens ook wel van het zeiltje zijn. Ja, dat wou ik net zeggen. Dat zeiltje, dat is een, de beste tijd gehad, hè. Dat kruimt. Ja. Waarom? Waarom hebben wij eigenlijk... Waarom hebben wij eigenlijk een zeiltje in ons bed? Ja, ja dat, dat is altijd zo geweest, hè? Dat ligt er nou al zo lang, dan haal je er ook niet meer uit. Hmm. Dat is ja, een raak je ja. aan ja, gehecht. Ja. Zo moet ik me ook echt stories ervan aftrekken hoef dat schildje. Ja, maar dat is dan misschien omdat uw laken wat schuiert. Want u zit altijd ja. ook heel erg te trekken aan de deken en aan de laken, te schuier. Ja, ja, maar dat komt, dat komt, zuster, omdat u van die ponyharen bedsokken aan hebt. Ja, dat moet. Ja. Daar word ik dus helemaal gek van. Ik, ik moet ook mijn voet inzwachtelen, daar moet een sok ja. weer omheen. Ja, maar moet dat dan omlaan. met zo'n ruw, ik snap, dan hoeft u uw voeten het eelt niet af te puimstenen, omdat dat snot vanzelf afslijt. Precies. Maar dan moet ik naast liggen. Ja. Een ponyhaar, dat voelt die lekkere bed Ja, zuster, in. we liggen ook op, maar op een twijfelaartje, dus. En waarom trouwens, we hebben het er nu, hebben we ja, als, als het moet. Okay. Maar ik, die beugels van u, daar heb ik last van. Ja, dat is toch logisch? Maar waarom klapt u die beugels uit? Ik bedoel, ik, ik lig er steeds in te prikken. Ja, ja, die, die klap ik s'nachts. Die zijn, die zijn van busthouder en die klap ik s'nachts naar de buitenkant... zodat ik een beetje ruimte heb. Want anders gaat dat allemaal broeien in, in, in de Tregira 2000. Ik heb nooit s'nachts een busthouder aan, die heb ik uit. Ja, maar ik kan niet helemaal zonder steun. Nou, wat nuffig. oh God, steun nodig. kunt die tubus toch ook ergens anders leggen? Ja, ja, ik lig toevallig... Ik lig toevallig wel aan de muurkant, ja. Zuster, u mag morgen van mij aan de andere kant. Met, met, met dat grove stukwerk. Ja, nee, nee. Dan nee, nou, kan u de bruine snuitjes niet aandoen. Nee, best precies. Maar goed, dat, dat is dan mijn probleem, nou, we het er toch even over hebben. Zullen we het erover ja, hebben? Ja, we hebben het er even over. Vind, Vindt u niet erg? Ja, we hebben het zomaar over al die beddingen. Vinden ze niet erg? Doe, um, kijk, dat ik een beetje schuier s'nachts, dat is tot daar aan toe. Ja. Maar de geluiden die u af en toe voortbrengt. Oh. Dat is, ja, ik, ik vind het eigenlijk ook rot dat ik het moet zeggen, maar... Wat doe ik dan? Dat ben ik weet, niet van weet u nog dat weesje? Weesje? Het kipje? Nee, het geitje. Ja? Ja. Die... Ja, die oude geit, zeg maar, dat hij op kieren stond. Ja, oh, dat die, die maakte zo'n herrie. Och, die begon smiddags om Och, half vijf al met dat, dat, dat inleidend. Geluidje. Ja, nou, ja. dat. <racht> dat. Precies dat. En dan, dan begint het heel rustig. Ja, rustig, rustig, tussen haakjes, op Wat uw manier. En het begint meestal s'nachts. Ja, ik vind het vind rot om te zeggen dat ik het nou toch moet zijn, maar dat, dat, dat u tracht mij te omvamen. En ik ben niet makkelijk omvaambaar. dat weet u ook wel. Omvaam ik u s'nachts? Ja, u doet pogingen. En dan, en dan langzaamaan begint dat gekreun van... Nou, gaat nou snap ik opeens waarom... Nou, weet u nog dat ik laatst zo'n ontwrichte schouder had? Ik kan u natuurlijk niet makkelijk omvaam, maar dan gaat die hele schouder naar achteren. Precies. En dan... Ja, en sowieso... U, u, u, nooit ligt u stil in bed. Ik had vanochtend ook weer zulke klossen in het haar. Z lig ik. In, wat, zit toch niet? Stans, de punnike? zit Ik ben niet bij mijn haar te punniken. Dat is vreselijk. Oh, zou het aan mijn mij schuld zijn dat u zo. Ik zie s'nachts ook altijd. Sorry dat ik het zeg, maar zo'n hele glimmende schedel, omdat u zo weinig haar hebt. Ja, in ochtend kan ik dat er ja. overheen, maar houdt u het weer naar rechts. Ja. Maar wat moet ik dan? Moet ik, de, moet ik dan net zo'n nachtmuts op als u met zo'n grote kwast? Nou, dat is fijn. Steeds als u hem draait krijg krijgt die kwast weer in oog. Ja, toen, nou, dat is ook leuk voor mij. Maar u zit hem soms volgens mij ook eraf te trekken, die ja, kegel. Ja, ja, ja, ja dat kan ik er. Even Oh, bent u dat? Ja, daar ben ik toevallig maar dan zet ik hem altijd wel weer op. Bij u. Trouwens, u zei net, u zei net van, van dat draal om, maar trouwens ik heb er ook helemaal geen last van, want ik heb nog altijd dat leuke rompertje aan. Ja, dat is waar, dat is waar. U hebt er geen last van. Nee. Nee, want u hebt, u hebt die Molton romper aan. Ja. Om die Tena Lady bij elkaar te houden. Ja. <lacht> trouwens, die drukkertjes, die, die beginnen me soms wat te irriteren. Misschien moet, moet ik weer eens een nieuwe kopen bij Pleiter. Nee, dat houdt nog wel een tijd. Het is misschien wel, wat? wel tijd voor een nieuwe, een nieuwe inleg weer. Ja, zo maandag krijg ik altijd een nieuwe. Hè? Vrijdag ja. is die extra zwaar. Nog. Hij was maandag vannacht maandag al zwaar. Nieuw. Ja, en dan maandag weer een nieuw. En dan is het net of je niks aan hebt. Dat is zo'n lekker gevoel. Ja. Dan heb ik ook weer ruimte in bed. Het zei dat de mensen die verwisselen een paar keer per week. Maar ik doe dat niet. Nee, vind ik zonde. Ja, vind ik ook ja, zonde. Ja, trouwens, trouwens wat ik ook, dat vind ik ook overdreven. Dat dagelijks keren van de matras. En soms begint u daar zo vroeg al mee. En dan ligt er nog in ligt. <lacht> Weet u nog laatst, oh, De top Hele top top top dag top. ben ik hele dag hebt u mij niet gezien ik was u kwijt. Ja, ja, ja, ja, ik was onder de matras gekomen. En niks zeggen hoor, niet even roepen. Nee, niks gehoord. Ik, ik zag niet dat het licht werd. Ik hoorde heel die wekker niet, dat dempt vreselijk. Dus ik heb niks in de gaten Als je bij de zuster het licht uit doet, valt ze in slaap hoor. Dat is met Pavlov, de hond van Babelap. Ja, belachelijk. En trouwens, dat keren, dat weet u net zo goed als ik, dat was een wijsheid van moeder. Dan hoef je nooit, nooit, nooit het bed te verschonen als je het elke dag keert. Wij hebben toch nog nooit een schoon lakentje hoeven pakken? Nee, dat is zo. En als het nou echt mis gaat, dan kan je het dan wat afkrabben met een schilmestje. Dat nee, vind ik een naar geluid? Vind je dat een naar geluid? Trouwens, over nare geluiden... We hebben het erover, hè? Ja, als goed, moet. Over nare geluiden gesproken. We zijn nu toch aan het robbelen, hè? Nou, roddelen, roddelen. Nou, hoe heet dat? Het is, dit vindt gewoon waar. U zegt dan ja. van omvamen en geluid maken en zo? Ja. U maakt ook geluid. Ik? Ja. En niet alleen met uw derde mondje. Ik? ik heb het over die hele installatie die u van de tandarts hebt gekregen zes en jaar geleden. Van, ja. van ingenieur Bezemer? Ja, gewoon van de tandarts. Ja, maar daar ben ik ontzettend mee geholpen. Hij heeft trouwens wel een leerstoel aan de faculteit. Maar daar ben ik ontzettend mee geholpen. Nee, maar het maakt zo'n zo slurpgeluid de hele nacht. Ja, maar zo'n slijmslurper, dat is hartstikke handig. Ik was bij hem op behandeling en het was voor mij een openbaring. Want u weet toch daarvoor, dat was voor mij geen doen. He, want ik slaap altijd op mijn rug en dan dat, dat, vocht, dat mondvocht verzamelt zich. Dus ik moest, om het kwartier moest ik weer even wakker worden om weer ja, in het moest door ik, ik moest u altijd wakker maken, ja. maar, En Zo nou het... heb ik die mondslurper en dan kan ik gewoon de hele nacht... Ja, maar je hoort worden. de hele nacht... Ja, ja, dat hoor ik de hele nacht. Ja. ja, maar wat is nou erger, dat ik ieder kwartier wakker moet worden? Of dat u een beetje... Hoort. U kunt het toch ook gewoon doorslikken? Gatverderover! <lacht> Eigen vocht doorslikken! Nou, dat doe ik ja, toch ook? Zuster. Ik doe dat toch ook? Ah, jakkes! Nou, ja, doorslikken. U ligt gewoon op uw zij. En dan doet de zwarteklaatsen werk. Hoe werkt dat zo? Ja. Nou oh ja, dan gaat u ook eens op uw zij liggen. Ja, ja. En dan zeker ook smorgens met <lacht> doorschijnend oren opstaan. Toen ook toch. Ja, zuster, in ieder geval kort en goed. We hebben het erover gehad. En, uh, ik ben altijd blij, blij als het... dat het uh, bespreekbaar is gemaakt. Ik ben altijd blij als het ochtend is. Dat ik er weer uit kan. Ja, we, gaan ook, we staan ook altijd vroeg op. En u begrijpt nu misschien wel waarom. Het is half zes. De zon die komt op Het is half zes. Morgens vroeg, het is half zes, zet hij water op. Ons was de nacht lang genoeg, ruik hoe heerlijk fris. De dag begonnen is, het is half zes, nog slaapt heel de buurt, nergens nog iemand te zien. Ik hoop dat de rust nog eventjes duurt. Zachtjes, dan lukt het misschien Zwijg om hemels wil Nog is de dag heel prachtig Yep. Yeah. Je snapt toch wel dat ik blij ben dat ik eruit ben morgens, want er zijn dingen te verkiezen boven naast mijn zuster in de bed te liggen. Pinka? Ja. wat vindt u het allerergste, ochtends? Als ik opsta? Ja? ja? Waar ze voor uh, u echt flink de dag eens mee kunnen verpesten? Als de waakvlammen niet doet, zodat ik geen warm water heb om te douchen. Dat vind ik echt een verschrikking. Zet u toch een deeltje dus op? ja, nee, dat duurt allemaal veel te lang, daar heb ik geen tijd oh. voor. Maar dan uh, doe ik alvast is. de douche aan. De staak is dus al gereed. En dan is het dus koud. Oh. En hebt u dan al ingezipt? Nee, dat doe ik altijd tijdens het douchen. Oh, ja. En wat ik ook erg vind is om ja. wakker te worden door de wekker. Dus ik probeer altijd voor de wekker wakker te worden. Ja. En uh, dan doe ik hem alvast uit. Maar... Dat is eigenlijk ook wel vermoeiend, want dan ben je vaak een uur eerder wakker... en dan zit je de hele tijd te kijken van, hé, is het nu al Gaat al? Of nou niet? al? Ja. ja, dan ja. spelen de zenuwenpartjes. Ja. Ja. Nou, ja. vraag dat dus buiten het is maar Het allemaal heel vervelend. Ja, ja dat absoluut. Dag, Pinka. Dat zo. Ja, als ik nou hoor wat je ochtend kan verpesten... dan nou. is dit eigenlijk nog niks al, die beesten zo. Hebben wij ook een waakvlam? Niet dat ik weet. Nee, zelfs kijken. Ja, we hebben wel altijd televisie op het kleine pitje staan, maar... Is dat een waakvlam? Het zal zoiets wezen. Maar oh, je ja, moet altijd Ja, anders ontploft die. Maar oh, ja, dat moet dus niet. Want Pinka zegt dat moet aan zijn. moet dat misschien maar aanlaten. Hé, hey, wacht even. Hoe kunnen wij zo dan praten, Poels? Als u al aan de tune begonnen bent. Ja, altijd hetzelfde. Oh, zit is... je nog even lekker na te praten? Oh, ja, weinig... met de introductie dit is de introductie. De introductie, Ja, nou, nou moet maar een introductie doen. Ik denk, zit zitten al... gezellig te kijken, die Poels. Ja, ja, we hebben vanavond een gast. Een vrouw. Ja, dat is ook eens leuk. Hebt u het gedicht? Ja, ik heb het gedicht. Ik heb het uh, ook geschreven. En het is uh, nou, mooi dat we getroffen. We Begint u, zuster? Ja, dat lijkt me wel. Ja, dring niet zo aan, Poes! Zo klaar hoor. Het is zo heel lang gedicht, kijk. Mijn zuster schrijft nogal dik en vol. Nou, doe nou en maar, zuster, want hij houdt niet op achter het klavier. daar. Ja? Wat studeerde zij al niet? En tot haar ouders verdriet, toch geen dokter werd. Dat vond zij maar snert. Wat studeerde zij al niet en tot haar ouders verdriet... In nee, rijmen is moeilijk. Mijn dochter werd. Het is geen Nederlands. Nou, het gaat om de intentie. Nog steeds moeite mee. Ze studeerde rechten, medicijnen, economie. Maar een doctor werd ze niet. Nee. Eerst ging ze naar de Leao. En later naar de Heao. Okay, Kijk, dat rijmt. Dat is goed. Maar daar bleef het toen niet bij. Ook op de nonnenkostschool zat zij. Toen gaf ze het studeren eraan. En is het cabaretvak ingegaan. Goed. Kan toch? Kan ja, hoor. toch? Ja, hoor. En daar kon het niet bij blijven. Ze ging ook nog columns schrijven. <lacht> Goed. Dames en heren, u weet ondertussen wel wie ik bedoel. Hier is... Nilgun Jerry, onze Turkse troe! Ik vind het wel jammer. Kom maar, vrouw. Ik vond het trouwens mooi begeleid, meneer Poels. Mooi, jammer, mooi jammer dat mijn zuster aan de beurt was voor het gedicht, Nielke. Ja, ik, ja vind, ik vind hem wel heel erg mooi. Ja, u ja, mag hem hebben, hoor. Want ik kan ook absoluut niet rijmen, dus ik, ik voel wel met u mee. Hoezo midden. ook absoluut niet? <laughs> Daar heb ik wel de hele week op gezeten. Ja. Een hele gevoel, gevoel, ja, gevoel. Ja, ik punt. weet hoe moeilijk dat is, absoluut. Ja, u bent cabaret Pierre, maar dan moet u toch ook heel veel rijmen? Nee, niet echt. Ik nee. kan niet echt rijmen. Cabaret mijn... moet A... toch rijmen? Nee, mijn cabaret rijmt niet echt. Oh, het, het moet ergens over gaan, het moet grappig zijn, het moet leuk zijn. Maar... Oh, makkelijk. <lacht> Als het niet hoeft te rijmen, ja. bedoel ik. Maar even voor de mensen die het parool lezen, u bent dus de Neil Gunjerli van het parool. Hè? U bent columniste. Ja. Hoe vaak mag u? Elke week, één keer. Eén keer maar? Eén keer in de ja. week. En hey, hoe lang zit u daar nou op, zo'n stukje? Uh, ja soms, soms doe ik er een uur over, maar er, ook, er zijn ook wel eens momenten dat ik het in een kwartier doe. Een kwartier? Hebt u een, <laughs> He, een typcursus gevolgd? Nee, ja, ja, ja, ik tik ik heel veel. 380 aanslagen per minuut heb ik op de Leo geleerd. oh dat was op Leo. Ja, daar uh, kon was... ik, moest je leren tikken. Ja, toen werd ik ja, dan heb je er toch wel aan, wat opleiding ja. ja, maar je bent een hele week bezig met een onderwerp in je hoofd... en dan kan je het in 15 minuten intikken. Oh, het ligt al wel sluipenderwijs in het achterhoofd ja, ik vast. Ja, ik, ben geen, ik ben geen genie. Ik ben niet eens schrijfster. Ik weet ook niet wanneer je schrijfster bent eigenlijk. Als je een boek uit hebt. Ja, en je dat, je hebt, hebt, dat, en hebt, dat u. hebt u. Okay. En dat hebt u. Maar even, even, voor de, even terug naar de route. U bent dus naar Nederland gekomen toen u tien was. Wat, wat was nou het eerste wat u opviel toen u daar kwam in Nederland? Uh, een koffiezetapparaat. Oh? oh, dat is ook zo'n geluid. Krrrr. Wat is dat geluid in Turkije? Turkse koffie met pruttes, algemeen bekend. Zo'n pannetje, water, suiker, koffie. Ja. En dan ben je aan het roeren, dat schuimt. En dan... Maar een koffiezetapparaat, dat was ja, 1980 in Turkije. Waar waren ze nog meer achter. Dat kenden we. En hier stopt je gewoon water, koffie, nou, als litem, ik en Als het zo bijna op is, dan. <laughs> ik vond dat... zin. Ik heb echt, als, toen ik hier pas was, heb ik echt uren voor het apparaat. Dat vond oh, wel Ja, ja mooier dan televisie? Ja, ja, live is alles, in het echt is alles mooi. En dan ruik yes. je ook, de koffie op tv maar, niet. Maar wat, wat ik eigenlijk, ik wil nog iets verder terug. Voordat u hierheen ging en, en uw ouders hadden u al een beetje voorgelegd... van kind, we gaan op reis. Wat had u toen voor gedachten erover en klopte het een beetje. Wat ja, dacht ze. ze hadden van? me helemaal in. Nee? Als, als kind ben je gewoon een koffer van je ouders. ze nemen je mee en een uh, handvat op de rug geschroefd. In. ja ze nemen je mee. Ja, ja, ja. En, uh, dus ik had, we gingen weg. we gingen naar het land van ooit. Dus ik had wel het beeld. land van ooit. ja dat was. dan ja, maar. moet je zo naar buigen de hele tijd. Ja. Ja, ja, ja je moet op schiphol moet je ook hele nare dingen doen. Ja, als je is... Turkije je komt hebt als gewoond. je bent zelfstandig. ja mocht u wel meteen erin? Ja, ja. Maar wij kwamen met de auto. Oh. Dus wij hadden eerst al die, al die grenzen... Uh, moesten we passeren. En toen mochten we pas het land. Even kijken welke grenzen krijg je dan. Nou, je wind krijgt wind eerst Bulgarije... en dan krijg je toenmalige Jerooslavië... en dan krijg je Oostenrijk, Duitsland en dan Nederland. En had u bij elk land zoiets? Jammer dat we hier niet blijven? Nee. Of werd het steeds leuker? Ik dacht iedere keer: leuk dat we hier vertrekken. Wat? Maar bij, in dit land blijven we. Ja, want ik kan ook niet verder, hè, want nee, dan rij je nee, bij je als... de ja. zee in. Ja. ja, oh, dat wist ik niet. Ja, kijk, u woont ook bij de zee in de buurt? In Haarlem. Ja, als je doorrijdt, dat moet je nooit doen. Nee, dat moet je nooit nee, doen. Ja. Nee, mijn zus. Ja, we hebben een verhaal van iemand in het dorp heeft ja, keer, die die gekregen. Die dacht dat de wereld rond ja. was. Die ja. dacht, als ik allemaal doorrijd, Ging dat bewijzen? Ja, dan kom Mocht... ik wel weer terug. Nou, Noo nooit meer gezien. Nee. Ja. Absoluut niet. Nee hoor, die gaat de vis in hand geven nu. Ja. Maar, maar goed, ja. wat ik u vragen wou... U als, als klein kleinkindertijd... Mag ik water? Omdat ja, nee, u ben misschien iets vrij. van de bar drinken? Ja. Wat, even nee, de nee, nee, nee, water is genoeg. Water, ja? Mag ja, ook wel iets stevigs zijn? Nee, nee, nee. U had ja. dus geen enkele voorstelling van het land waar u naartoe ging. nee. Maar, maar ik, ik was tien jaar, dus ik, had echt absoluut, ik wist niet wat ik moest verwachten. Nee. Maar, maar u zat daar op de achter, achterbank, neem ik aan? Ja, in ik het zitje. Ik lag daar. Ik heb, ik heb, ik heb ja. geslapen constant. Maar, maar mist u dan niet vreselijk langzaam, Want uw vriendinnetjes? De minaretten, het land van duizend en één nacht, Alibaba, de vliegende tapijten. Ja. Dat u dat allemaal Ja, die tapijt, had. dat was wel vervelend. Maar die minaretten, was ik vond dat vijf keer dat gezang. Net vroegen jullie wat vind je, wat vind je morgens het allerergste. Om half zes begint het eerste gezang al daar. Oh, dus goed, dat wat zingen ze dan? Dat, nou, dat is het gebed: het, dat je mensen roept tot het bidden. Dus dat uh, is je geen, gemist, heb ik nooit gemist. Kun je een wekker zetten ook? Waarom moet iemand dan zingen? <lacht> of is dat iets van vroeger? Nee. <lacht> dat is trouwens best een goed idee. Ik weet niet of ze erover nagedacht hebben. Nou, het nee, een tip. <lacht> het is een stukje dat de dominee, of de Hodja dan natuurlijk, die roept iedereen naar het moskee toe: van, Je bent welkom om te komen bieden. Dat uh, oh, is niet verpleegd. Je mag nee, nee, nee, het is vrij. Het is een democratisch land, in theorie. Ja, ja. <lacht> ja nee, dat, dat, dat weten de mensen ook. Dat is in theorie. Ja. Ja. Gaat u nog wel eens terug? Ja, ja, zes keer per, per jaar ongeveer. Mijn familie woont daar. Zes keer? Ja. Zes keer? Maar dat is zo'n hele reis. Dan bent u gewoon het hele jaar bezig op en neer aan trekken. Maar je nee, gaat niet zes keer naar de markt, zes nee. keer? Per jaar. Nee, tweeënhalf uur vliegen. Oh, dan vliegt u wel. Ja, dan vlieg ik. Toen moest ik wel met de auto, omdat mijn ouders dat wilden. Maar nu ben ik oud om zelf te kiezen wat ik doe. En dan neemt u liever. Maar ja, dan heb je, dan heb je Schiphol weer. Zoals mijn zuster al zei, dan moet je soms ook hele nare buigingen maken. Ja, maar ze is nou niet meer tien, hè? Oh nee, dat verschilt. Maar wat, kijk, Turkije, dat was ook een beetje waarom we het vroeger Turkije, daar hebben wij zo'n sprookjesvoorstelling van. Ja. Dan hoor je de gouden horen, dan hoor je Constantinopel. Volgens mij zijn jullie de enige in het land die daar nog sprookjesvoorstelling uh, van hebben. Nou, we hebben daar vroeger veel over te horen gekregen. Ja, nee. vader had het over niet anders. Nee, bijna. Nee, de Alibaba en een stuk ja. of veertig uh, rovers. Nee, Ken je die, die... die ook? Alibaba? Nee, die was, uh, toen ik geboren was, uh, was hij geëmigreerd al. Oh, die is ook weggetrokken. Ja. Oh. Dus die heb ik nooit maar onder... klopt dat dan niet, dat idee wat wij hebben? Nee, er zijn mensen die denken dat Turkije een woestijn op kamele is. Er zijn mensen nee, die denken dat je nee, uh, ja, daar nee. alleen maar ezels hebt. En, uh, nee, Turkije is gewoon... Uh, Heel mooi, toch? Uh, het, het, het, het is mooi qua natuur, maar het wordt nu een beetje volgebouwd. Op, nee, die hebben we allemaal Nederland gegeven. Oh, <laughs> Ja, nee, de, de oorspronkelijke bol komt natuurlijk uit Turkije, maar dankzij Nederland. Geen is er eentje nu... overgehouden? Jawel, maar de, de, de oertulp, ik denk dat Nederland Tulp tot zijn plek heeft gebracht waar hij nu is. Als hij in Turkije was, was hij misschien nog steeds daar gebleven. Dan ja. was het in particuliere handen gebleven waarschijnlijk. Of iets lekkers van gemaakt, want je schijnt het te kunnen eten. De tulpenbol schijnt je te ja, kunnen eten. Ja, ik zonde. Die heb je echt die verkopen ze ook bolle jam in potjes. Bolle jam? Ja, tulpenbolle schem. Het is niet, no, uh, het is no. geen sprookje. Dan nou, nou moet het niet gek worden. Nou, <laughs> tulpenbolle ja. Dat doet me denken aan bariteiten, de maar gewoon ja, dagelijks. Het is echt... Nee, het, is, het schijnt echt een delicatesse. Ik heb het, het zelfs nooit. Nee, ik heb het nooit gegeten. En, en bijen op chocola? Doen ze dat ook op de boterham daar? Bijen op chocola. Ja. Heb, nee, dat is in China. Helpt dat is in China. Dat is in China. Ben <laughs> je op chocola? Dat is in China. Ja, ja dat is niet Turkije. Okay. de bij... De, de bij die... Ja, zo'n briezen zo. bijtje ja. dat wordt dan op chocola... Ja. en dat smeer je ochtends over het ochtendbrood Nee, in, nee, in nee ik moet dat ook niet hoor, staan Tinka naar buiten, kijk wat die mensen... Ik wil zo nog meer rare gerechten ja, weten. Ja, Absoluut niet. Ja, Pinka. Kan die even? Ja. Ja, of niet? Ofwel. Heb jij een hekel in de ochtend? Aan uh, wakker worden. Ik heb een heke aan wakker worden in het algemeen, maar in <laughs> vind ik het zeker onprettig. Wat ervaar je dan als je wakker wordt? Uh, verwarring. Totale verwarring. En wanneer gaat het over, die verwarring? Uh, ik denk zo rond 1 uur in de middag of zo. Hoe is die overgang? Wat gebeurt er dan precies? Oh, dat is een hele heel metafysisch gebeuren. Dat is een heel uh, naar... Neem je dan nou, iets speciaals voor in of zo? Uh, uh, nee, dat is eigenlijk het enige moment dat ik niets inneem. Dat is nogal bizar. Oké, okay, dankjewel. Maar heb jij een hekel aan de ochtend? Ik heb een hekel aan de ochtend in het algemeen. Waarom? Uh -huh. uh, omdat er twee varianten zijn op de ochtend. Dat is de vroege dienst. Dan moet ik s morgens om zes uur beginnen en om half vijf mijn nest uit. Ah, uh, jakkers! Nou. Dan maak ik de ochtend eigenlijk niet mee. En, of ik hoef eigenlijk uh, pas middags om twee uur er te zijn. <laughs> En dan ben ik altijd zo laat mijn bed uit dat ik me alweer een lul voel over het feit dat ik de hele ochtend onver heb geholpen. Lul, ja, zo is het ook Dan nooit doe ik goed. dus gewoon niets. Dus je hebt wel een heel erg besef van de ochtend. Je, weet wel, je kan je er wel iets mee voorstellen. Hij is heel nadrukkelijk aanwezig de ochtend. In mijn leven wel. Oké, okay, dankjewel. Volgende. Waar heb jij een hekel aan in de ochtend? Aan de telefoon. Als de telefoon gaat, als ik soms wakker of bijna net wakker ben. En het gebeurt me regelmatig. Want de mensen van mijn werk moeten zich ziek melden bij mij. Ach. En dan zeg ik altijd bel nou zo vroeg mogelijk. Ja, dat doet hij het dat zelf. Dat doen ze ook nog. En waarom doe je dat? Waarom zeg je dat dan als je zo'n hekel aan hebt? Ja, ze moeten zich ziek melden. En als ze, als ze ziek zijn, dan kan ik iets regelen. Dan kan ik het rooster omgooien. Waarom laat je ze niet inspreken op een ander apparaat? Dan zet je die telefoon heel ver weg. Nee, dan ben ik te laat. Want ik moet meteen uh, iets regelen voor, uh, voor anderen. Moet je geen ander werk zoeken dan? Ja, ook. Waar hebben we het nou over? Waar je een hekel aan hebt? Over de... ik probeer jouw leven op te lossen. Ik, ja. ik had net een mooi verhaal. Pizza, over de we telefoon. hebben maar Ga tot hier. We moeten werk hebben. Nee, oké. Okay. Het is duidelijk. Dankjewel. Ja. Nog eentje? Ja? ja. Waar heb jij een hekel aan in de ochtend? Nou, dat vraag ik me af eigenlijk. Ik heb niet zoveel hekel. Oh. Uh, nee. Misschien uh, oh, een beetje weggeleid. gekakel, Maar uh, ik heb niet zo gauw een hekel aan dingen. Ook niet s'avonds. Nou, s'avonds is het weer anders, maar uh, je vraagt 's ochtends. En uh, als ik een beetje rustig op kan staan, dan uh, is mijn dag wel goed. Oké, okay, nou, dankjewel. Dat was het even. Dank u. Tot zo. Zoek er nog een paar. Ja. Ik vind je dat leuk om zo te horen wat mensen hun dag verpest. Ja. <lacht> Vindt u dat ook, Kreti? Ja, dan valt je eigen ellende toch niet. Want wat hebt u, u zei net van de minaretten die herrie, wat hebt u in Nederland dat u dag verpest? Als iemand in de ochtend onverwacht aan mijn deur staat te bellen of te kloppen... Dat... Gebeurt dat wel eens? Ja, zo'n zo iemand van de, van de gasbedrijf of van uh, Elektra of KPN... Maar vertel ik dat, is de mens in nood. Ja, vind ik ook vervelend. Ik ben aan het slapen. Ik bedoel, als ik eenmaal wakker word, heb ik dat door. Maar wat het ook is achter de deur, vind ik vervelend. Als er wordt Of dit is te ge... met een heel leuk pakketje. Ja, vind ik ook. Alles in neutrale verpakking. Deur staat, nou ben ik sowieso iemand die... Al, wat er ook gebeurt voor mij. Als ik de deur open, blijf ik wel met glimlachen en leuk doen. Maar uh, ik vind het vervelend. Ja. ja nou, uit slaap het lekker. Dus ik tik s'nachts. Waar woont u? Ja, leuk ah, voor de buren. Nee, maar het is een toetsenbord. Het is niet meer uit dat ouderwetse type machine. Hè. Je hoort het niet meer. Oh, gelukkig. Nee, ja. okay. Maar woont u in een vrijstaand huis? Nee. Ik woon in zo'n... Nou, zo Gracht met allemaal herenhuisjes naast elkaar. Doe maar. rijtjeshuis. rijtjes huis. Tuintje achter, tuintje nee, voor? Nee, geen tuintje. Brommer voor de deur? Terrasje. Terrasje? Terrasje. Plaatsje? Nee, terrasje. Bloembakjes? Terrasje. Nee. Eh, steentjes? Eh, ja, steentjes. Plavijson. Steentjes. En sinds kort heb ik een hond, dus het is zijn plek geworden. Is het zo'n klein terrasje? Het ja, is een heel klein Dat is een zandbakje. Maar, mil, mil. maar dan terrasje. Geen bloembakken? Nee, het is heel, ik hou van bloemen en bloemen houden van mensen. Maar uh, ik, ik, ik, ik, op een of andere manier vergeet ik ze altijd water te geven. Ik heb wel bloemen, maar niet een... Valt dat dan oh, niet heel erg uit de toon in dat rijtje? Nee. Weet je hoe dit voelt? Dit voelt net alsof ik bij de Sinterklaas zit... en dan moet ik heel, ja. heel braaf zitten ja. zijn. Ja, ja. ja. ja. dat nee, kan ik me voorstellen. Nee, u, zich, u, u schrijft een hele toneelstuk over dat u zich integreren en zo. en Geen bloembakken? Ah, ja, ja, oh ja, inderdaad. Ik heb net uh, onlangs ja? die hele, hele onderzoeken uh, gelezen... dat men uh, dat allochtonen binnenhuis niet integreren Nou, nee, dat doe ik. Te. Ja, sorry. In, in mijn huis doe ik nou, wat ik eet, wil. Sorry. Eet, eet, buiten bloembakken. Ja, buiten hoeft niet binnen, buiten. Eet, buiten. Als ze maar denken dat ik ja, integreer. Precies, ja, ah, ja, precies. Dan gaat het toch in Nederland. Dat om, he? He? is Als Het is ook okay. de buitenkant. Mijn ja, ja. zuster is ook allemaal <laughs> buitenkant. Ik ben ook heel niet geïnteresseerd. Maar goed, je hebt echt een dik boek geschreven. Het is een bundeling van de columns. Het ligt hier even niet, want het ligt boven. Ach, heeft okay. niet, toch? Ik vind het niet als vond het leuk hebben. om te lezen. Ja, okay. ja, want wij lezen natuurlijk niet de parool. Want dat, wij wonen veel te ver weg voor het parool. Maar bovendien hebben wij liever een ochtendkrant. We zijn zo blij als we eruit Waarom komen. bent u het eigenlijk gaan bundelen? Um. Ja, een boek maakt je gewoon onsterfelijk. En ik vond het wel een goed gevoel. En ik had heel veel brieven van lezers. En die wilde ik er ook inzetten. Ik wilde ook dat mensen niet alleen wisten wat, wat mijn stem naar hen was. Maar ik wilde ook dat andere mensen wisten wat de stem van de lezers tot mij was. Het is dus niet altijd positief. Soms zeggen nee, ze, oh jij Turk, Turk gaat over ja. onze uh, kaanschaaf beginnen. Wat denk je wel? Kijk maar naar je eigen Turk. Of dan zeggen ze, kijk maar naar uw een eigen Turken, nou ja, of alsof alle Turken van mij zijn, maar dat soort brieven, dus ik wilde dat wel openbaar Wat maken. Is het ja. Ja, heel handig instrumenten. Nou, dat, dat, dat, er zijn bepaalde instrumenten die je alleen in Nederland tegenkomt. Zoals een flessenlikker, likker, een kaasschaaf en dunschiller. En toen dacht ik: Goh, het zijn toch Nederlandse instrumenten? Zou dat met zuinigheid te maken kunnen hebben? Eventueel in die mogelijk. Ja, ik was heel serieus. Het is niet maar... hey. praktisch, want dan je ja, ja, nee, het, niet het, het is praktisch. Heet. Maar het zijn Nederlandse instrumenten. Dus het was gewoon een gedachte. Ja. En toen kreeg ik heel veel brieven: dat, ik, uh, oh, oh. dat je beter een kaasschaaf in je hand kan hebben dan uh, een miterieur als die Turken. Dus uh, oh. ja. Wat? Dan zou je toch ook meteen het land weer uit Ja, bovendien willen krijg je gatenkaas. Ja. Dat is toch ook niet handig met een mitrailleur aan de kaas? Oeh, Wat is ja. stom? Ze dus is weer zo diep vanaf. Ja, maar ze is wel, het wel speel... heel scherp. De mensen heel kunnen stomme heb... dingen zeggen. Ik heb gewoon niet zo heel erg goed geslapen. Hebt oh, ja. Heb je het gehoord of niet? We hadden het even over wat er allemaal s'nachts in de bed ja, ja, ik heb het allemaal gehoord. U hebt het allemaal gehoord. Maar jullie slapen samen, heb ik begrepen. Dus ja, uit waar naam. moeten wij anders liggen? ja. ja. Nee, even belangstelling in de Slaap Je slaapt alleen ja, je in de bed of? Nee, ik slaap ook met iemand. Ja? Maar ik slaap heel rustig. Wat, wat voor nachtpon hebt u aan? Nou, ik heb, ja, heb zo'n zo flanelle pyjama aan. Flanel. <laughs> en, u, en uw partner? Die heeft een t-shirt en een boxershort aan. Oh, zo katoen. Ja, ja katoen. katoen. Dat absorbeert dat, namelijk ja. veel beter en dat dan dat zuil. dat vond het niet, hè? Hm? Dat vond ik niet? Nee, dat nee. vond ik niet. Nou, dit lijkt me een goed uh, pijnlijk moment om te gaan zingen, zuster. Is pijnlijk genoeg dit moment? Ja. Zou u een uh, liedje ter gehoren willen brengen? Ja hoor, absoluut. Ja. Waar gaat het over? Het, gaat, het is een liedje uit mijn uh, cabaretprogramma Wat Zeg Ik. En uh, het gaat over uh, verhuizen naar Amsterdam en eigenlijk uh, een beetje integreren, denk ik. Ja, ja. We gaan er gezellig naar luisteren. Aan de piano zit Wim. Wim. Veenhoff. Veenhof. Veenhof. Altijd prettig. Dan krijgen mensen echt zin ja. om even te gaan zingen dat ja. ze je in godsnaam van die tafel huis, dat, hu dat is haar huispianist. <lacht> gaat u gaan. Ik ben vandaag verhuisd naar Amsterdam. Ik heb er jarenlang van mogen dromen. Ik heb stil gehoopt dat ooit de dag zou komen. Dat ik het goede nieuws vernam. Dat de makelaar ineens zou zeggen: U hoeft alleen het zelf nog maar te leggen. Ik zou niet weten. Wat me overkwam Maar vandaag ben ik verhuisd naar Amsterdam Ik ben vandaag verhuisd naar Amsterdam Ik wil hier al mijn hele leven wonen Als hij de makelaar iets overallig tonen, Ik zou niet weten hoe hij daar zo bij kwam maar ik heb vandaag de sleutel echt gekregen. Al kwam ik op de trap mijn buurvrouw tegen. Ze keek al even op en schrok zich lam. Want vandaag ben ik verhuisd naar Amsterdam. Die buurvrouw doet vannacht geen oog meer dicht. Ik keek haar aan. Ja, nu nog alleen, maar uh, straks zijn ze met z'n achter. Ja. en uh, die schoutel op het dak, dat is geen gezicht. Ik geef haar nou, ze gaf me wel een hand, maar ik las in een oogwenk in haar ogen. Ja, straks hangt hier uh, al dat was te drogen en uh, die lui die kouken nogal veel, met al die uh, kruiden en zo. Die geuren juist, dat is toch nant. Vandaag ben ik verhuisd naar Amsterdam En al viel het welkom mij een beetje tegen En heeft die makelaar misschien gelijk gekregen Van binnen brandt bij mij nog steeds de vlam Ook al ben ik in een ander land geboren Ik zal verdomme bij dit stadje ik zag niet, ik overwon niet, maar ik kwam. Want vandaag ben ik verhuisd naar Amsterdam. En al denk ik dat het nog lange tijd zal duren. Ik hoop toch dat mijn Nederlandse buren. Ooit verdrietig om mijn grafkist zullen staan. Omdat een Amsterdamse. Is doodgegaan. Ja, was het nou zo verdrietig? Ja. ja. Was het nou verdrietig? Ik vond het wel verdrietig, ja. Ja. Ja. ja. Maar ja, gelukkig dat we nog niet aan uw kist staan. Nee. Maar, of is het autobiografisch? Hebben... Nee, niet dat laatste, maar ben, u bent toch nooit verhuisd naar Amsterdam? Nee, nee, nee. Misschien komt het ooit nog. Zou u in deze stad kunnen aarden? Nee, volgens mij ben ik diep in mijn hart toch een boerin, toch een dorpsmeisje. Ik hou wel van rust. Sorry. Nee, de, no, de, no, sorry, de richter, Wij wonen hier ook niet. Nee. Nee. Ik vind het Amsterdam geweldig als ik die gasten zie. die langs. Ik hou van Amsterdam. Ik vind ja. het geweldig om hier te stappen, te eten en alles. Maar ik vind het ook wel zinnig als ik weer naar Haarlem, net niet groot, net niet klein, terug ga. Dan uh, ik voel ik ga, en daar je je onmiddellijk naar het programma weer op de fiets naar huis, hoor. Ja, hoor. Absoluut. Waar wonen jullie? Ja, nou, dat het is een eentje fiets, hoor. Ja. Ja, je gaat dus eerst bij de A16. Dan neem je de eerste afslag liefst. Hebben ze daar fietswegen op de A6? Nee, maar dan wij langs straf, Dan zien ze ons toch niet. Nee, ja. niet en dan bij die pijlen je eraf. Maar dan mag je ja. er eigenlijk nog niet af. Maar dan moet dan Zat voorop... Ga terug, ga terug. Ja. Ja. Het niet? Maar, en dan wordt er een spookrijder, spookfietser uh, gemeld. Ja, ja, we hebben niet de, lamp vreen, niet ja, ik heb de lamp niet aan. En ja. ik zit achterop, hè, dus dat scheelt. Daarheen fietst zij. Ja. Ja. terug fietst, ja. fietst Maar goed, dat is terzijde. Ja. Ja. Stelt u de vraag, zuster? Um, ja, u als columniste. Um, u moet toch wekelijks weer een, een, een mening hebben? Is dat nou niet vreselijk moeilijk? Nee, dat was de vraag niet. Oh, <lacht> nou, Stel hem dan zelf? Ik vond het wel een leuke vraag. Ja. ja. ja. Zullen we doen dan Ja, laat we... hou ik mijn vinger bij die ja. andere, anders vergeet ja, is ik goed. hem weer. Ik heb niet zo ja. heel goed geslapen vannacht, hoor. En dan... Gaan soms dat je dan... Ja, precies. Nou, stel die vraag. Wat was het? Ja, ik, ik heb hem begrepen. Nee, ik kwam op mijn tiende hier en toen heb ik... Uh drie jaar lang ongeveer mijn mond moeten houden... omdat ik de taal niet sprak. En thuis was ik een kind, dus hou je mond. Dus ik heb eigenlijk van alles geobserveerd, geabsorbeerd. En, en op mijn dertiende ben ik, heb ik de taal beheerst. En ik ben nooit meer opgehouden met praten en mijn mening te uiten... en alles wat, me, ja, wat in mijn gedachten rondliep. Dus nee, ik vind het niet moeilijk om mijn mening overal te overtuigen. Dus het was eigenlijk een groot geluk dat u drie jaar lang het mondje hebt gehouden? Want ja, allemaal... ik ben er heel, heel blij mee. Had ja. u dat maar gedaan vroeger, zuster? Ja. Washandjes, hebben ze die in Turkije? Ja. Waar hebt u nou de vinger bij? Ja, dat is een vraag. Nee, omdat het over absorberen ging. Hebben ze daar washandjes? Ja, ja en ja, Tena en... Ladies, ja. Ze weten het Ado? daarover ja. Nee, nee. washandjes. Ja, dat was het eerst wel wat van me op. We hebben washandjes, maar meer van die piel washandjes. Dat, dat, dat is ook van wat van peel. de hammam komt, hè. Dat warmte, dat, dat wordt je hoofdhuid helemaal nee, dat, ja, dat zijn van die washandjes, een beetje ruw. Niet van dat sisal, maar dat is katoen. Was de bedzokken van mijn zuster. Van dat en pony dan gaat haar. het hoofdhuid, uh, wordt ermee gepield. Je hoofdhuid van je hoofd? Ja, weet je wel, nee, je huid heeft lagen, hè, op haar lagen en basis en al die lagen. En de hoofdhuid, dat, dat gaat drogen, los. dat schilven, wat, wat hard maakt. Dat... Ga je dan pielen en dan heb je zacht huidje. Dit was de afdeling cosmetica. Doet u dat nu ook hier nog in Nederland Ja, ik ben ook heel zacht. Gaat u naar de hammam? <lacht> nee, ik ga niet naar de hammam. Nou, hoe komt u dan? He heel glad. Ja, maar die is, ook nog niet, die is ook nog niet zo oud. Nee, maar toch. Het is nog een hele goeie. Ja, het is nog is helemaal ja, maar jullie handjes zijn ook heel nou, zacht. Oors, ja, ja, die levervlekken is zonde. Ja. Maar goed, maar dat voel je niet. Nee, niet. U het, het, het, het, het, het staat tussen twee culturen, twee landen. Hoe ziet uw ideale land eruit? Als nou, u het zelf mag samenstellen. Zo van alles wat pakken. Maar dat doe ik ook. Ik, ik pak van beide landen alles wat ik mooi vind. Daar, uh, dat, dat selecteer ik. En inmiddels is het niet meer alleen Nederland, Turkije... Uh, van alle landen waar en ik ben. En noem maar eens ben. dingen waar u dol op bent. Waar ik dol op ben. In Nederland vind ik wel waanzinnig dat je gewoon in een café of je nou rijk bent, of arm bent, of uitkering hebt, of wat dan ook... dat je dezelfde biertje kan drinken. vind Ja, je geweldig. in Turkije is het gewoon zo. Iedereen, ieder bevolking heeft, ieder laag heeft zijn eigen café. Rijken, oh. De armen hebben niet eens een café, die blijven thuis. Maar de rijke mensen, die, daar komt een middenstand er niet in. Daar kost een glas bier ja, 20 dollar of zo. Dus dat vind ik leuk aan, aan Nederland, rijk en dus aan door elkaar. Dus in uw land zouden er cafés zijn waar iedereen door elkaar loopt? In uw ideale land. Ja, Nou bepaal ik dat in Nederland ook die lagen meer komen. Er komen privéscholen, privéklinieken. Dus het is hier ook aan het veranderen helaas. Maar dat vond ik aan Nederland zo mooi. Ja. En, en zou het er in uw ideale land bijvoorbeeld... Zou daar zo'n rivier als de Waal doorheen stromen? Of de IJssel? Nou, de Rijn vind ik wel de leuk. Rijn? En zouden er bergen zijn in uw ideale land? Ja, dat was wel wat ik miste in Nederland. Want een, een berg geeft je een heel ruimtelijk vrij gevoel. Nou, dan loop je anders knap en, hard uh... tegenaan. <lacht> dat is mijn zuster. Ruimtelijk. Daar zie je toch niks als er een berg voor je neus staat? Nee, maar jawel. Het is toch veel verder weg. Opstaat. Oh, je moet erop. Het is heel verder. Oh. Nee, nee, nee. Als je hier staat en mijlen verder weg is een berg. Die zie je omdat het zo hoog is. En het geeft toch een heel vrij gevoel, vind ik. Dan. U hebt toch de Ararat? In de Turkije? Wij hebben heel veel bergen naast Ararat. We hebben heel veel bergen. Maar... Welke zou u meenemen naar uw ideale land? <grijg> stel dat u bergen kon verplaatsen. Stel... Ja. Uh, dat, ik heb geen idee. maar zegt dat u wat? Dat is nee. in Anatolië een hele grote berg. Het is een mooi berg, je kan er goed op skiën. En je kan in Turkije ook uh, gewoon in één seizoen boven skiën en beneden zwemmen. Dat is heel leuk. Mensen kennen Turkije als dat een zomerland, wel. maar niet als skiland maar. Je kan oh. er heel goed skiën. Dat is kun je Skiën? In perkelen, ik, niet ik weet niet, maar dat de mussen van het dak vallen van de hitte. Want dat is het wel, hè? Wel erg heet, toch? In augustus wel. Zou je dat meenemen naandacht. naar uw ideale land, die hitte? Nee, ik hou van regen. Ik word Zal helemaal ik... wakker van de van regen. De regen, ja. regen is vruchtbaarheid, het is fris, de wegen worden gewassen, hondenpoepen weg. Ik hou van regen, ja. En, en, en, en wat voor woningbouw zou daar gepleegd worden? Sociale woningbouw of kastelen? Of wat? Hoe zouden de mensen wonen? Ik vind de woningen in Nederland heel, heel, heel mooi. Ze zijn allemaal laag. In Turkije is, was het vroeger veel lager... maar vanwege de bevolking die al meer wordt. Het zijn nu allemaal vletjes. En uh, dat vind ik uh, jammer. Het is, uh... Dus het zou laagbouw zijn, maar wel een hoge berg. Voor het contrast. <lacht> hey, dan, even hey, een, plaatje, een leuk plaatje. plaatje. Ja, en een even... rijn er doorheen. Ja, de rijn er doorheen. <lacht> Bij Lobet. Ik krijg het plaatje. Tinka staat buiten, die gaat ja. er even zitten. Ja. Tinka? We hebben net een mooi plaatje gekregen <laughs> van een ideaal is Bijna een kalender. Dan nou kunnen we ja. wel weer wat ellende verdragen. Ja? Ja. Waar okay. heb jij een hekel aan in de ochtend? Strijken. Doe je dat dan? Ja. Ja. Dat moet wel, want ik stel het al tot het laatste moment uit. En als ik dan een keer een blouse aan moet die niet gestreken is, dan moet ik het dus om tien over zes ochtends doen. Moet je zo vroeg op? Ja. Waarom? Omdat ik in uh, Nijmegen werk en in Amsterdam woon. Ze moeten hem onder je de, moet de matras uitzien. Snachts onder uh, de matras. Ja. ja. Ik moet wel uh, een uh, pad aan. Dus met bloeden. Nou, sterkte ermee. Hm, een toestel lijkt me dat. Nog iemand? Waar heb jij een hekel aan in de ochtend? Waar ik een hekel aan heb. Als ik uh, wakker word en ik heel lang moet nadenken uh, wat ik eigenlijk moet doen en uh, waar ik eigenlijk ben. Uh... Heb je dat vaak? Uh, nee, niet echt wow. vaak. Maar als het gebeurt is het niet leuk. Nee. En dan duurt het dan ongeveer? Uh, dat het duurt zeker een half uur. Heb je dan uh, daarvoor iets gebruikt of uh, gedronken? <laughs> heb je dan de avond daarvoor iets speciaals gedaan? of niet? Uh, Nee, dat heeft niets met drinken te maken. Gewoon mijn opstaanproces. Uh, als okay. dat gebeurt, dan uh, moet ik zo lang nadenken van... Hey, uh, heb je misschien iemand die kan zeggen wie je dan bent of niet? Uh, ja, soms wel. Uh, en, vooral, en Het is vooral naar als ik uh, dingen ga missen, zoals vliegtuigen en zo dan. Dat probeert ook regelmatig. Uh, uh... Oké, okay. waar heb jij een hekel aan in de ochtend? Ik heb uh, nogal veel hekel aan uh, haren in mijn gezicht. In de ochtend. Dus als ik opsta en ik voel wat, ja. dat ik dan een haren in mijn gezicht voel, dat heb ik niet zo'n. Dat uh, vind ik niet zo fijn. Wordt dat een haar is... van een ander? <laughs> Zijn dat dan je eigen haren of van iemand anders? Nou, meestal zijn het niet mijn eigen haren, maar de, de haren van iemand anders, of van een beest, of van een mens, of uh... Wacht Ja, gewoon, uh, iedere haar in mijn gezicht wat gewoon uh, kietelt, dat vind ik gewoon heel vervelend. Maar slaat dan je eerste reactie? Nou, om het uh, een beetje weg te vegen, of uh, ja. maar, uh, En van wie is gedijgen? deze haar? haar? Om die gewoon zo snel mogelijk gewoon... Zijn het wel eens beesten? Of ik wel eens bezig ben? Nee, zijn het wel eens beesten die Doe dat toch. Uh... Ja, het zijn ook wel eens beesten. Ja. Wat voor beesten? Nou, uh, katten bijvoorbeeld. Uh, Gaat het niet ver? Die heb ik Bees veel in huis, dus uh, beesten, die hoor. zitten wel eens in bed. Dus het kan voorkomen, maar ook uh, mensen en uh, van alles eigenlijk. Ja, Ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja denkt we moeten nog eten. Ponyhaar. Je ja, eet, apart hè? Uh, apart. Ja, ja, absoluut. Ik zal nog even kijken of hier nog iemand is. Heb je, waar heb jij een hekel aan in de ochtend? Uh, aan te laat opstaan. Als mijn wekker is afgaan. En ik blijf doorslapen en dan heb ik uh, te kort tijd om echt wakker te worden. Dus als ik dan, ik heb, normaal sta ik altijd een uur eerder op, zodat ik rustig even kan eten en een krantje kan lezen en dat soort dingen. Maar soms gaat, me, gaat mijn wekker af en dan blijf ik dus doorslapen en dan sta ik dus veel te laat op en daar heb ik echt een hekel aan. Oké, okay, dankjewel. Ja. Heb jij nog ergens een hekel aan of niet? Ochtend? Um, ochtends um, aan een cacophonie van geuren, alle frisse mensen... Um... In de metro op, uh, bij elkaar en dan uh, diverse parfums, heel zwaar. Absoluut naar. Tinka, tinka hier binnen je. is de tune alweer ja, begonnen. Goed. Hartelijk bang zover. Kom en ook correspondiënten. respondiente. Tot zo. Tot zo. Het, het lammetje kato. Dat is de tune van het lammetje. Dat ah, is goed. de tune ja. van het lammetje. Ja, ik mag weer gerechtig op gaan zitten. Of oh. al een beetje in slaap, zag ik hè? Nee, ik ben luister. Ikzelf zou het kunnen, want ik Rustig. heb heel goed geslapen. Het, ja, sorry. <tie> <tie> zou jij daar willen wonen? Vroeg het lammetje Kato. Nou, als jij daar ook zou wonen, prst, zei de luis op haar hoofd. Ze stonden aan de rand van het weiland en keken naar het bos dat groot en dreigend voor hen lag. Tussen al die donkere, hoge bomen? Voordat de luis kon antwoorden, werden ze opgeschrikt door een stem. Kom snel hier, klonk het. Zijn jullie gek geworden? Blijf daar niet staan in dat open veld. Het duurde even voordat ze doorhadden dat deze waarschuwing aan hen was gericht. Doe dan toch, kom gauw. Het bleek een hertje te zijn, een reekalfje... dat hen met grote ogen verbijsterd aanstaarde. Ze stond half verscholen achter een boom. Hierheen schiet nou toch op, riep ze. Wat is er dan? Vroeg het lammetje ongerust terwijl ze behoedzaam op het hertje toeliep. Iedereen kan je zien, sprak het kalfje onthutst. Maar dat geeft toch niet, vond het lam. Ik heb namelijk een wolletje aan. En wat voor wolletje. Hartstikke wit. Dat valt toch heel erg op. Ben jij niet bang? Bang? Waarvoor? Ja, dat je wordt opgegeten natuurlijk. Wel nee, riep het lam. Ik ben een lammetje. Ik, uh, yeah. ik eet haar niet op, zei de luis die dacht dat het over hem ging. Ik zuig haar op. Dat zuigen, daar heb ik niet zoveel last van hoor, zei het lam opgewekt. Het jeukt alleen een beetje. Zeg, hem, nou wij toch hier zo met elkaar staan te praten. Is het nou leuk daar in dat enge donkere bos? Het is hier helemaal niet donker, zei het herpje. Juist donker genoeg om me te beschermen, dat jij zomaar in het daglicht loopt. Dan kan ik tenminste zien wat ik eet, vond het lam. En... Hebben jullie daar eigenlijk wel wat te eten, daar in dat onheilspellende woud? Er is hier van alles te eten, zei het herpje. Plaatjes van bomen en schors, fijne jonge scheuten. Vind jij dat lekker? vroeg het lam verbaasd. Je zou het eens moeten proeven, vond het herpje. Vooral die jonge loten, zo groen en zo geel, heerlijk. Het lammetje deed een paar passen, maar bleef toestaan. Huh? Ze voelde de dreigende schaduwen van de bomen. Ik weet niet of zo'n bos wel iets voorbij is. Zei ze. Um, straks blijft mijn wolletje eraan haken en dan is het zo stuk. Er zijn hier genoeg paden en brandgangen. We hebben zelfs open plekken, Probeer het hertje nog. De dankje. Zei het lammetje Kato. Jammer. Zijn uh, eigen plek is open genoeg. Ja, jammer, vond het hertje. Je bent dus ook wel eens bang. Terwijl het lammetje beschroomd terugliep het weiland in, riep de luis... Nou... Ik had wel gedurfd hoor, maar ja, als zij niet gaat, dan daarom. Ik kan niet meer. <tiedert> nou, was even op uw lijf geschreven, hè? Dat. Uh... Het ja, was een prettig hertje. een prettig hertje. Ook zorgzaam voor de anderen, voor het lammetje en de luizen. Dat is eigenlijk zo. een dialoog tussen twee hoefdiertjes. Ja, ja. ja. een confrontatie van hoefdieren. Nou, goed. <laughs> Mevrouw uh, Niel Gunjerli, we willen het nog even over de toekomst hebben. Want u uh, ja. treedt nu op dit moment nog op, of wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nee, ik heb nu een seizoenstop, maar in september begin ik weer. U oh, hebt nu zomervakantie heet dat. Eh? Ja, zo? maar ik heb twee producties. Turkse Trol Integreert en wat zeg ik? Dus nu gaat Turkse Trol door... En wat zeg ik komt in september in de Kleine Comedie. Moeten we daar nog zo lang voor wachten? Wanneer precies? 12 september tot 16 september. Dus dan kunnen, ze, dan kunnen die kaartjes al gekocht worden? Dat dat ja. Zeker, ja, dat kan nu ja. al. En, en is, is het leuk? <laughs> ja, het is leuk. Maar ik heb gemerkt dat je in Nederland niet veel complimenten mag maken over jezelf. Dus... Maar, maar u en... vindt het vast leuk om te doen? Oh, maar zelf dat Mag je ja, altijd zeggen? Ik vind, ik vind, nee, ik vind het een leuke show, een hele leuke show. Maar ik hoop dat de kijkers dat ook vinden. Hebt u nog meer toekomstplannen waar u mee bezig bent? Ja, mijn volgende boek komt eraan: De Garnalenpelster. En dat is een autobiografie? Ja. En waar semi. gaat dat over? Het gaat over mijn leven, maar oh. er ook heel veel fictie zit erin. Ja. Maar dan heet het toch geen autobiografie? Nee, daarom heet het ook semi-autobiografie. Oh, shame jou te bieden. Ex-zus, duik duikt ik u pak nou even af. in de cadeauhoek? Ja, ja en, en. Dat is misschien een beetje vroeg dat ik daar nu al over begin. Maar ik heb gelezen dat u er ook van droomt om ooit in Carré op te treden. Ja. Wat gaan de kaartjes daar kosten? Volgens mij beginnen ze daar bij 35 gulden helemaal boven. En dan is het 75 helemaal vooraan. Dus u houdt de normale prijzen aan dan? Ja, ik, ik, ik hou gewoon het gemiddelde, denk ik. Maar ik weet niet ja. wat Karee reden van. Ik weet niet waar jullie het over hebben, maar ik heb hier het cadeau voor mevrouw Jervie. Ja. Kijk, ja. houdt u van rode wijn? Ja. Ja? ja. Vindt u dat lekker? Het dus een hele fijne Italiaanse. Met, met jullie foto erop. Ja, gek. Dat, is het het ja, dat, dat is het, is het leuke. Dat is een leuke van dit cadeau. Hier is een hele fijne placemap. Okay. Ook jullie foto. Een leuke cadeau. Ja. Ja. Dat hebben jullie het wel eens gezien, jongens? Ja, is dus. nee, op, we... ja. op de placement. Ja, dan kan u ja. voor thee drinken, kan het schoteltje erop zetten. En ja. nog een klein gebaks. U had niet Charmander kunnen kijken. Nee, vindt het mooi? Nou, kijk, kijk, de mensen kunnen nog een paar keer hier naartoe komen om ons te zien. Maar dan houdt dat ook op, hè, En ja. deze fles is voor uw pianist, voor Wim. Maar die geeft verzoek. Nou, we willen u hartelijk danken. Oh, Bilgund Jerli. Bedankt. Ja, dames en heren. En dan zit het er alweer bijna op. En vandaag werkte wij mee Peter Ribben, Pien Vellinga, Magpipoos... Nora Romanescu, Tinka van Hulsen, Tom Seitsma... Ela en Magdalena van der Baan, Wim Veenhof, Otte Limboeschoot, Jet van Bakstel... En wij natuurlijk uw ja. gastdames... En natuurlijk nieuw Jerli. Ja, dames en heren, en voordat wij u heen zenden... En uh, ja, zo'n zo treffen tussen iemand die oorspronkelijk uit een andere bevolkingsgroep komt... En wij zelf... Mensen hebben vaak vooroordelen tegenover anderen. Het is toch niet afgelopen? Dat zit u te kwet. Ik zit hier even een gevoelige dus boodschap mee naar huis ja. te nemen. Ja. Ja. Sommige mensen zijn behept met vooroordelen. Ja, en dat, dat vinden wij. Zoals niet, bijvoorbeeld heel niet goed net. Zo, omdat de buurvrouw op de trap al denkt dat worden weer acht jonkies worden. <laughs> en dat soort dingen. En veel, veel vies eten koken. Mensen hebben dat soort ideeën. Wat ja. Mensen al niet denken. Ja, ze zeggen wat mensen ook niet zeggen. hè? Ja. Maar wij, wij hebben dat niet. Ze zeggen dat er raketten gaan, al naar de maan hierboven. Maar dat is toch echt niet waar. Dat kan ik niet geloven, ik ook niet. Ze zeggen dat men suiker maakt. Uit ene stengel riet Ach, ze zeggen toch zoveel Maar dat geloven doe ik niet Toch? Onzin Ze zeggen dat er negers zijn In de grote stad Negers, ja! Dat kan ik niet geloven Ze zeggen zomaar wat Ze kletsen maar raak. En ze, ze zeggen ook dat de Chinezen is aardappels eten. Nou, nou, nou, nou! Maar zuster, als dat waar was dan, zou ik dat toch wel weten, Chinezen en ik? Ze zeggen dat het Turkse volk geen varkens eten mogen. Maar dat is verschrikkelijk, het is allemaal gelogen. Ze zeggen dat er mensen wonen in huizen van sneeuw. Sneeuw, Dat kan men niet bewijzen, Dit is de leuke van de eeuw. Daar heb ik, heb ik laatst een krant in gezien. Ja, maar stond erin, u gelooft het niet dat, dat, dat stond in de krant. Ze zeggen dat er vrouwen zijn die hun benen scheren. Paker! Schijf er nou toch eens uit! Ze kunnen zo beweren, ja en ook. Ze zeggen dat wij anders zijn. Niet helemaal goed bij ons hoofd. Maar lieve zuster U en ik, wij hebben dat toch nooit geloofd. Maar lieve zuster U en ik, wij hebben dat toch nooit geloofd. Schoon is de anders die. Lieve zuster U en ik. We hebben dat toch nooit geloofd. Ze moeten dus recht in mijn gezicht komen zijn als verdurigheid. Het is rood alleen, het is Ja, applaus voor de Nachtzusters. U hoorde Niel Gunjerli in een aflevering van de Nachtzusters. Een bijdrage van de VPRO die eerder werd uitgezonden in mei 2000. Nilgun Jerli, die gisteren haar 42e verjaardag vierde... had gisteren ook de première van haar voorstelling Weer met Henk. Ze toert daarmee tot en met half april 2012 door het land. En de nachtzusters komen in december... met hun reprise van hun theaterstuk Meer Donkere Dagen. Dit is uh, Nachtvluchten. U kunt ons mailen. Nachtvluchten.omroepmax.nl Dat is ons e-mailadres. U kunt ook een brief schrijven. Max, ter attentie van Nachtvluchten. Postbus 518 1200 AM Hilversum. Plakt u dan wel even een postzegel op de envelop. U kunt ook naar de site www.nachtvluchten.fm En op teletextpagina 331 staat onze volledige programmering. Even een blik op de klok. Het is bijna vijf uur. Tijd dus om plaats te maken voor het NOS Journaal... waarna we weer bij u terug zijn met het volgende uur van Nachtvluchten. Tot zo.